van 3 uur. Marjan Koek met het NOS Journaal. De Oost-Oekraïense rebellenleider Alexander Sachartchenko kan rekenen op veel steun bij de bevolking in de regio Donetsk. In omstreden verkiezingen kreeg hij volgens Exitpol zo'n 80% van de stemmen. Ook in Luhansk won een pro-Russische leider. In Oekraïne waren vorige week verkiezingen voor een nieuw parlement in de hoofdstad Kiev. Daar wonnen pro-westerse partijen. In Oost-Oekraïne werd er toen niet gestemd. Daar werden gisteren eigen verkiezingen uitgeschreven. De Oekraïnse president Poroshenko noemde die illegaal... en riep Moskou op om de uitslag niet te erkennen. Rusland zegt nu dat de gekozen leiders een mandaat hebben gekregen... ...om praktische zaken te regelen die het normale leven in de regio herstellen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn begonnen aan het staatsbezoek aan Zuid-Korea. De koning legde een krans bij het monument voor de Korea-oorlog begin jaren 50. Hij werd begeleid door drie Zuid-Koreaanse veteranen die in die tijd met een Nederlands bataljon meevochten... Nederland deed mee aan de Korea-oorlog nadat de Verenigde Naties daartoe hadden opgeroepen. Er sneuvelden 122 Nederlandse militairen. Willem-Alexander en Maxima hebben de komende dagen een druk programma. Net als in Japan de afgelopen dagen is er veel aandacht voor Nederlandse ontwerpers. Daarnaast is voetbaltrainer Guus Hirink met het Koninklijk Paar meegereisd. Hij was een tijdje coach van het Zuid-Koreaanse elftal. De Britse jazz-klarinetist Ecker Bilk is overleden. Bilk leerde in de Tweede Wereldoorlog klarinet spelen. In 1961 scoorde hij een hit met een single die aanvankelijk Jenny heette naar zijn dochter. Het nummer werd de titelsong van de BBC-serie Stranger on the Shore. Ecker Bilk is 85 jaar geworden. Dan nog het weer. Vannacht zijn er een paar stevige buien. En aan zee staat een harde zuidwestenwind. Het wordt een graad of 12. Overdag veel bewolking en eerst droog. Vooral s'avonds gaat het regenen en het blijft vrij hard waaien. Het wordt dan 15 graden. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. GFM. Met nu de nacht. Volume pop up, the volume pop up. up. be bad the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 strong. Like resignation to the end.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 Sexy ben seksie, als ik dans. Steek, steek ik mijn hand op. Ga maar voeten, zo maar op. ik voel me sexy als ik dans. Ga jij haar, dan swing ik je, je heen, zo lekker dat het te gaan Sexy moet. Ik dans. Steek ik mijn hand op. Ga maar voeten, zo maar ik voel me sexy als ik dans. Ga jij haar, dan swing ik je heen, zo lekker dat het te gaan zwaar moet. Ik dan.